een keuze van de zes mooiste nummers, of ja, mooiste... die we op dat moment uh, wouden bespreken. Het eerste uur hebben we Every Night besproken. Bram On en Hope of Deliverance. Mijn keuze. En Piet die begon met Tomorrow. Daarna Domino's van Egypt Station en Another Day. We hebben net gehoord uh, I Don't Know, van, ook van Egypt Station... En die werd ook, zoals gezegd, in 20 juni 2018 uh, uitgebracht. En Paul McCartney schreef dit... Uh, nadat hij een moeilijke periode had doorgemaakt. Mm. Zoals mensen dat hebben. Hè? Niks ernstig of zo, maar ja, het gewoon een van die dagen... waarop, waarop je zegt, nou, oh mijn god, wat doe ik hier verkeerd? Weet je, hè? Dus uh, hij zat even kort maar krachtig in een depressie of wat ook. Ja. En dan uh, gaat hij een liedje schrijven. Heerlijk als je dat kan, hè? En dat is een, soms een hele goede manier om uh, een liedje te schrijven, zegt hij, omdat dat dan vanuit je ziel komt. Hè? Het, het is niet op uh, commando, maar je zit ergens mee. Je, je voelt je niet zo goed Eigenlijk gewoon een mooi lied schrijven. Ja. En wat hij dan ook zegt, nou, het is vaak uh, het schrijven van een liedje, is hetzelfde als praten met een psychiater, een therapeut of zoiets. Dat is ook wel leuk, inderdaad, dat je het van zich afschrijft op die manier. Ja? Ja, ja. Dus je zegt het in plaats. Uh, je zegt het in een lied, in plaats van in een kamer tegen een specialist. Ja, het is goedkoper ja, ja, ja. dan uh, om het zo te doen. Ja. Dus kortom, als hij een probleem heeft, dan gaat hij gewoon een liedje schrijven en dan gaat hij daar even werken. I don't know, Egypt Station. Mooi nummer. Je kent het Zeker. niet, hè. Je kent, ja. Minder we kennen het minder goed, Egypt Station. Er zijn ook heel veel uitvoeringen van het album, geloof ik. En het is sowieso een vrij lang album. Ja. Dat is vaak ook wat ze zeggen van een album... als het een bepaalde lengte heeft, een bepaalde duur... 40, ja. 45 minuten. Dat is een hele fijne tijdspanne om een album te beluisteren. Okay, ja. Maar McCartney die heeft een nummer na nummer toegevoegd... en ze zeggen vaak, ietsje, Station is te lang. Oh, oké, okay, apart. Ja. Had hij er een ja. kwartier van afgehaald, had hij een subliem album gehad. <laughs> ja. Maar dat zeggen ze ook wel eens van de, de waardalbum... dat hij uh, eigenlijk beter ja. tot één. Ja. Dan ben ik het niet mee eens, hoor. Misschien behalve misschien uh, Revolution number no. 9. Dat is misschien een beetje te, maar voor de rest zijn alleen maar mooie nummers die er gewoon op passen. Ja, ja, ja, ja. dat vind ik ook. Ja. Ja. Maar te lang, het hele album? Uh, YouTube Station schijnt uh, te lang te duren en uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Misschien is, zijn we allemaal geconditioneerd door de albumlengte van zoals je dat gewend bent in je jeugd. Het ja, was geen drie kwartier. Je kon niet een, uh, uh, op één uh, uh, platenkant drie kwartier kwijt, meestal. Ja, dus, Opeens niet al iets tussen de 35 en de 40, 45 minuten? Ja, 45 was al lang, volgens mij. Twee, ja, nou, ja. twee kanten ja. bij elkaar. Twee kanten hè? bij elkaar, ja. ja. Moet ja. Ik al, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Draai je nog wel eens platen? CD's, zeker. daar maar gewoon platen? Dus nee. dat je naar na je pick-up moet lopen en een omdraai <laughs> fysiek? Nee, heb ik niet. Ik heb nee. mijn partner, uh, heb ik een. Uh, pick-up gegeven, maar zij... Uh, nee? doet er ook niks mee. Yeah. Misschien als de kinderen groot zijn. Yeah. En uh, we hebben heel veel... Nou, zij heeft heel veel albums. Heel oh. veel OPs, vinyl. Okay. Yeah. Ik heb gewoon... Uit sentimentele reden heb ik nog... geloof uh, yeah. zes vinylalbums. albums. Oh, okay. Het is mij te zwaar en te groot. <laughs> Het is een heel schoonkerend... voor alle vinyl liefhebben. Ja, lief hoe ja. ja. ja, hoes mooi, maar ja. ik ben echt een cd-fanaat. Uh, okay. Omdat je ja. dan toch... Iets tas waar ze hebt. En ja. je hebt ja, boekjes en uh, grafische... Ja, uh, maar ja, die bewerk je allemaal. Reds... Die pas je aan naar je eigen wens. Soms. Op, maar. Ja, niet, al soms? niet allemaal. Niet ja. allemaal, oké. Okay. Nee. Nee. Even kijken. nee, Soms. Boekjes die er los bij zitten, plak ik er meestal in, Pim. Dat klopt. Okay. De foto's ja. die me niet bevallen, die scheur ik eruit. Dat klopt ook. <laughs> Van McCartney, die heeft nog wel eens... Uh, maar... Um, dat ja. Dat een hele andere uitvoering ah, ja, dan ik heb erin. heeft helaas. zo zijn uh, ja. eigenaardigheden... <laughs> Zeggen we niks van, zeggen we niks van. Dank je. We begonnen dus met I Don't Know van Egypt Station uit 2018 alweer. En dan komen we weer bij uh, Piet, jouw keuze. Hmm. Wat ik een hele fijne nummer vond en vind is... That Was Me. That Was Me At the scout camp In the school play Spaten bucket By the sea That was me. That was me. Playing Conkers at the bus stop. On a blanket in the bluebells. That was me. The same me that stands in now. And when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Under contract In the cellar On TV Full. Overigens toen al, hè, met die titel, Memory Almost Full, dachten mensen, van, nou, dat is dus een signaal dat hij wel een beetje klaar is met, oh, met, met ja? albums maken. Op een gegeven moment kan het natuurlijk ook zijn dat je de inspiratie ook moet een keertje eindigen. Zeker, ja. Ik weet niet uit mijn hoofd, is dit album uit 2005 of zo? Weet ik niet. Ook wel nee. bijna een kleine van 18 jaar geleden. 2005 maar de, is toch al. Uh, toen was hij nog volop bezig natuurlijk. Ja, maar ja, toen ja. had ik het logisch of de, uh, acceptabel gevonden als hij daarmee. Ja. Als dat zijn zang was geweest, want dat is mijn laatste album klaar. Maar nee hoor. <laughs> kwam er nog heel veel achteraan en wie weet gaat hij ons nog wel een keer verrassen. Je weet het niet, hè? Nee, zeker niet. Uh, hij was wel erg op zoek in die tijd met veel verschillende producers, vooral jonge okay. producers. Ja. Uh, kijken of hij uh, toch nog ergens een snaar kon raken. om de aansluiting weer te vinden bij uh, nieuw, jong publiek. Oké, okay, ja. Yeah. Is aardig gelukt. Ja, That Was Me is. Um, is, is een, een, een echte. Uh, typische McCartney-song. Uh, heel veel personality in, in, het, in het zingen. Um, het is. Um, ja, wat lees je? Uh, het. het het gaat weer een beetje terug naar de Ram-tijd. Ram is yeah. een beetje onbezonnen, uh, hele creatieve, een beetje gekke periode. Wanneer hij ook veel grappen in zijn songs maakt en zo. Ja. Ja. En dat uh, Was Me is ook een beetje uh, ja van uh, lekker eventjes uh, yeah. uit je dak gaan. Dus McCartney me. heeft ook wel eens gezegd, wat is het om, om McCartney te worden? soms... Uh, en dan word hij wakker 's En en denk je: hé, hey, ik ben Paul McCartney. Dat is heel grappig om dat ja. zo te zeggen. Ja, ik kan ja, me voorstellen ja. hoe, dat, hoe dat voelt. En uh, dit nummer uh, refereert daar een beetje aan. Dat hij eigenlijk uh, zoiets <laughs> ja. heeft: uh, ja, dat, dat was ik. Uh, ook, dat was in, ik. In, in, in alle verschillende facetten en krachtens in de tijd. Oh, okay. Dat was ik. Ja, ja. Maar that hoe, hoe zou je hem dan willen ja, typeren, Paul McCartney? genadigde songschrijver, een mooie stem, een briljant muzikus. Mm. Het is de meest succesvolle zeggen mensen, de meest succesvolle componist van de moderne tijd. Oké, okay. ja, ja. Ook de rijkste, maar goed, het is misschien dan nog anekdote. Ja. En uh, hij is gewoon gebleven. Dat hij is niet een karikatuur ja. van zichzelf geworden. nee Nee, nog steeds niet. Hè? Ook al is hij over de tachtig nou. Als hij bezweekt, is niet aan een overdosis bezweekt. Hij is gewoon een working class man gebleven. Ja. ja. Die uh, journalisten komen om in een interview op zijn boerderij. En zeggen van... Uh, McCartney, die smeert nog even een paar boterhammen voor ze. Want hij zegt... Voordat ik weer van mijn ranch in de bewoner wereld ben... ben je toch een paar jaar aan het rijden. Neem nou even een paar boterhammen mee. Zo gewoon is die man. Wat heerlijk, Ja, ja. ja. En ik denk dat het echt is. Het echt is, ja. ja. En dan kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Gewoon Zeker, uh, ja. dicht bij jezelf ja. blijven. Hij heeft toch wel een hoop ellende meegemaakt, denk ik. Well, Hoewel, yeah. ja. Jawel. Ja, toch wel. Zijn en moeder, heeft, om mee te beginnen? Zijn moeder, ja, oké. Okay. Ja. Lennon McCarty vond elkaar natuurlijk het feit dat ze allebei op een hele jonge leeftijd hun moeder kwijtraakten. Ja. Allebei toen ze een jaar of 15 waren. Ja, ja dat is wel een cruciale leeftijd, ja. Dat klopt, ja. Nou Natuurlijk, ja, de Beatles de, de, heeft hij, is hij kwijtgeraakt. Dat is denk ik ook een hele... Uh, toch wel therapeutisch iets geweest. Ja. Hè? Linda, daarna heeft hij ook wat... Uh, ongelukkige liefdes gehad eigenlijk. of zo. Dus, ja. Ja. ja. Ik denk dat John Lennon en Linda... wel de grootste... De, bij hem het meester hebben ingehakt. Ja. De dood van John Lennon ook wel, ja. Ja, ja. ja de dood van Lennon en van Linda. Ja. Maar goed, die houdt hij er ook wel bij in zijn optredens. Uh, ik denk dat hij dat uh, bewust doet. Lennon en John, ja, ja. Ja. ja. ja. En nu, nu zelfs letterlijk met die laatste shows, hè, met John Lennon op het podium. Uh, hij zingt ja. met John Lennon weer. Ja, klopt, ja. Ja, ja, de, ja, ja. ja dat doet hij wel mooi. Ja. Dus toch een heel uh, gewoon man gebleven al die jaren? Iets rijker geworden? Goed. Dan komen we bij mijn uh, uh, vijfde nummer alweer. En dat is uh, When the Night van de Retto Speedway... My sense is real I fell in love and now I feel Like I will never go Oh, little darling, don't you know That the night, that the night Was marvelous and yellow That you show, oh little darling, don't you know that the night, the night is beautiful and yellow, yellow. And, the light and the light of the night, of the night fell on me. Maar ben The Night is uitgebracht op de 6 december 1972... Hè, op Red Rose Speedway. En het is gewoon eigenlijk ja, niks anders dan een mooie love song. Mooi. Medegeschreven door Linda. Ja, hoe belangrijk is Linda eigenlijk voor hem geweest, hè? In het begin denk ik heel belangrijk. We zullen elkaar oh. natuurlijk leren kennen... aan het eind van de Beatle periode Linda was altijd een beetje noodzakelijk kwaad... want hij uh, was natuurlijk heel dol op hè? Mm -hmm. En hij wilde toeren, dus hij dacht: 1 nee, nee, nee, Twee, Linda die gaat gewoon mee op het podium. Want ook niet, niet gewoon maar als, als gast mee in het publiek. Nee, maar ze nee, moet okay. gewoon op het podium. We ja. hebben echt hetzelfde levensritme. Ja. Dat is heel slim van hem. Maar Linda werd natuurlijk ontzettend belachelijk gemaakt, want het was een dom blondje. Die natuurlijk uh, misschien twee akkoorden op de piano kon spelen. Ja. Dat werd ook altijd uitgezet, dat pianotje, geloof ik. <laughs> Maar, dat is altijd het maar. Dat ook weer uh, in hindsight... na een aantal jaren... is men toch gaan luisteren... en zeggen, Linda... die kon best wel goed zingen... en hij heeft prachtige nummers. Hij heeft natuurlijk Linda gewoon geïnstrueerd. Tuurlijk, ja. En misschien ja. ook een ja. beetje geholpen... Met, uh, met de zangstem... en het vinden Tuurlijk, van een ja. ja. goede toon. Goed oefening, maar, in, uh, geloof ik ook. Ja. Uh, Linda heeft natuurlijk uh, heel erg... Veel bijgedragen aan de sound van Ram, met name. En ook wel wat je ja, hebt nu. Heb je bijgedragen, ook wel... ja? Ja, heel oh, erg. Okay. Ja, dat kun je het echt weer. heel duidelijk horen. En ja. ik denk ook wel Red Retro Speedway. Ja. Nou, je had net over de uh, sing, over de, hoe, hoe Paul Mccarney Linda geholpen heeft bij het zingen. Dat hebben we natuurlijk met z'n allen bij Ringo Starr ook gedaan, hè? Met With Little Help from My Friend. Ja. ja. Al dat, oh, die hoge uithaal, jongen. Ringo. Ik ja. ja, probeer het, Hup, doe het. Ja. Ja, ja. ja, uiteindelijk heeft hij zich laten verleiden om het toch uh, te doen. Ja. Maar Ringo zong volgens mij altijd wel graag, maar het moest niet te moeilijk worden. Nee. nee. Want hij heeft vanaf de eerste uh, album heeft hij natuurlijk uh, altijd gezongen. Them, ja, ja. boos. Maar uh, zo, uh, ja. Yeah. Yeah. They're gonna put me in the movie. Geweldig, ja. ja. ja. ja. Een mooi nummer, <laughs> ja. ja. Oké, okay, dat was dus. Uh, When the night. Mooi nummer, mooi rustig, last zongen. Dus uh, bent u weer aan de beurt. Ik heb nog uh, op mijn lijstje, komt er nog één ding staan? Nee, nog twee. Nog twee. <clears throat> Souvenir van Flaming Pie. When you're shedding too many tears. Ook een nummer wat bij. Toen ik net als bij Domino's. Als je de eerste keer hoort. ben je meteen verkocht. Uh, het doet een beetje. De, qua uh, gitaar distortion aan. I've got a feeling. denken. Ook een beetje aan. I want you see so heavy. Okay, en zij het nummer yeah. moeten horen. Maar op een gegeven moment. Yeah. komt er een hele. melodische, wat zware. distorted gitaar. Uh, melodie in. Ja. Het is gewoon. Uh, Helemaal um, McCartney. Het is wel zo dat Jeff Lynn iets met de productie te doen had. Oké, okay, ja, ja. In die tijd, om Jeff Lynn natuurlijk ook. We hebben het gehad over de Anthology-tijd. Ja. Toen werd Jeff Lynn ook van stal gehaald. Oh. Is dus niet iedereen ja. blij mee. Het is ook uh, iemand die uh, enorme verdiensten heeft met zijn eigen Toch band. Al. Ja, zeker. Ja, maar bij, ja. als het gaat om beatle producer, dat wilde uh, met name. Harrison wilde Jeff Lynne erbij hebben. Yeah, Toen okay. vanuit de Travelling Wilburys. Ja, zeker. Ja. Maar hij heeft de neiging... Hij heeft het misschien zelf niet eens door... om zijn productie heel erg te kleuren. Als je twee tikken op de drums hoort... dan denk je, oh ja, dat is Jeff Lynne. <laughs> dat is dat hele vette... Ja, ja, dat okay. ILO-achtige. Ilo. Ja, ja. Ik weet niet of het ILO-achtige Maar het is wel heel erg Jeff Lynne. En dat is... Uh, het enige, als je iets tegen de nummer zou moeten hebben, dan zou het misschien dat het nog een beetje naar die Jeff Lynne-productie neigt. Ja, ja, okay. Maar ja, verder is het uh, een, net als Domino's, een song die maar blijft vernieuwen en okay. een beetje pakkend is qua melodie en ook dat trage, dat het beetje I want you, she's so heavy. Ja, Meeslepen okay, ja, zit ja, er een ja. beetje in. Ja. Maar Cardi heeft ook wel eens geprobeerd om Lennon ook na te doen, hè? Ja, waar het gaat om hele zware slepende melodieën, zoals I want you, she's so heavy. Ja, ja. Dat was Lennart ook wel goed, hè? Maar hier komt souvenir, komt toch, ja, komt het een beetje in de buurt. Komt, richting. komt ja. in de buurt. En dit okay. uh, ja. is van de album Flaming Pie, hè? Dat ja. is ook een van de zes die. Uh... In nee, jouw, nee. nee, helaas niet. Oh. Nee, I can bet, kan ik zo nog even draaien. Dus dat dit, maar souvenir heb ik dus niet bij me. En ik maar je hebt hem wel als cd, dus ook even ooit erbij. Ik heb hem gehad Oh, cd. niet meer. Nee. Kreeg van mijn uh, zus Ellie, ja. voor mijn verjaardag een keer. Okay. En laatst ja. zei ik tegen hem, want zelfs was niet vergeten... van die cd, ja, die heb ik ooit weggedaan. Ze zei ah, wat? <laughs> Hoe durf je? <laughs> ja dat hoort ook niet mee. Maar ook die ja het is een mooie Flaming Pie maar ook de producties ook uh, ja maar een knap album wel een heel goed album hoor en uh, Flaming Pie is ook in allerlei deluxe versies uitgekomen ja. ook in super deluxe versies en uh, die is nog te koop oké okay. terwijl de alle andere super deluxe edities zijn allemaal ja. uitverkocht en op eBay oh, ja? oh. heel veel geld waard maar van Flaming Pie zijn er zoveel gemaakt... dat die gewoon voor een normale prijs... Ja, ja. heb je daar nog een... Uh, voor ja, wat vind je daar van? eigenlijk van? Is dat niet helemaal super commercieel? Wil je gewoon een nummertje erbij zetten? En ja, dan, uh, heel commercieel. Ja, toen... Ja, Echte Beatles, echte McCartney-fans. Zo'n zo McCartney-fan ben ik dus ook niet... Um, die vinden dat uh, fantastisch, die betalen geld. Ja, ja. ja. Ik vind Traag het allemaal te veel worden. Alles ja. honderd dollar voor. Ja, zo. Allemaal artwork en allemaal oh, oh, achtergrondinformatie, okay. allemaal outtakes. Ja. Ja, nee, dat wordt een beetje te veel. Maar is dat specifiek Beatles? Want eigenlijk is dat even... Uh, zij zijn er wel mee begonnen met de anthology en zo, hè? Met de Super Deluxe edities. Ja, ja. ja. Dat hebben zij wel een beetje in gang gezet. En was dat Paul McCartney of is dat de commercie erachter? Ik denk dat waar het gaat om de <coughs> McCartney Archives... is het wel een eigen ding, hè? de archieven van hem. Ja. Dus hij heeft heel veel cd's gewoon geremasterd, dubbel uitgebracht... met een, Archive, een extra, ja. Boekje, ja. extra boekje, met outtakes. Dat ja. is wel McCartney, okay. echt archives. Ja. Ook heel persoonlijk fotowerk, maar die hele super... Super Deluxe edities en zoals nu van McCartney 3 is er vo sinds vorige week bijvoorbeeld weer een nieuwe vinyl yeah. uh, verkrijgbaar yeah, yeah. en uh, een kleurenvinyl <coughs> terwijl de fans al zes edities uh, cd's <laughs> ja, hebben gekocht ja, en, ja, ja. en allerlei kleurenvinyl komt er toch nog weer eentje uit en dat, dat begrijpen ze dan niet maar we hebben ook wel eens discussies gehad over uh, remasters... waar ze dan wat extra nummers bij zetten. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben heel graag de oude LP-versies gewend. Dus uh, hey, ik, ik wil weten ja. wat er op me afkomt. Ja. En dan krijg je weer ineens een nieuw nummer. Ja, Daar ben maar ik, ik helemaal het, verslag. Dat is, ja, dat ben ik met je eens. Maar dat is, is heel zelden hoor. Jij okay. bent aan de beurt, Pim. Ja, mijn laatste nummer. Uh, dat is Deliver Your Children van Londontown uit 1978. Well, the rain was falling and the ground turned to mud I was watching all the people running from the flood, So oh, I started to pray, though I ain't no free day with the washing machine But when it came to loving she was never around she was out Van London Town uit 1978. Dat is volgens mij nog steeds van Wings. Danny Lane hoor je op de vocals en acoustic Gitaar. Oh, dat is inderdaad dat nummer waar Danny Lane ook op zingt. Paul McCartney zingt ook mee, maar Danny Lane is uh -huh. al een beetje. Paul McCartney heeft vocals natuurlijk, acoustic Gitaar en basgitaar. Linda doet ook mee op de vocals. En Jimmy McConnell, wat je zei, ja. acoustic Gitaar. En Joe English, de drums. Ja, goede band was dat toen. Goede line-up. Ja, dat is een van de vijf nummers op dat album... wat Paul McCartney zelf, samen met Danny Lane heeft geschreven. Wist ik ook niet dat hij toch zoveel heeft gedaan eigenlijk, nee. nee. Want Danny Lane schreef de meeste woorden uh, en de melodie. En dan ging dan Paul uh, met een sausje overheen... of paste wat aan of zo. Dus uh, Misschien dat de basis dan voor Danny Lane is... zodat hm. hij uh, het verder uitgewerkt heeft. En natuurlijk ook uh, met de hebben ze hem geholpen. Ja. En Danny speelt ook de Spaanse gitaar die je hoort uh, in en uit. Ja. Is dat ook uh, die stille periode waar jij het uh, waar je wel eens naar ja. verwijst? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. London Town? Het gaat niet helemaal, want London Town ken ik niet. Sunk heeft het. Het schijnt toch een heel goed album te zijn. Ik vind het er mooi allemaal, En ja. alle uh, McCartney-fans zitten te wachten waar de... Archive Selection... van London Town blijft. Want hij heeft al zijn albums... nu uh, als Archive collection, ja, dus een ja. beetje opgepoetst... met twee CD's en, of twee LP's... en uh, nieuw, uh, met outtakes... met nieuwe liner notes. Okay. Heel mooi uitgegeven. Alleen... een paar albums is hij nog niet aan toegekomen. Nee. London Town. Okay. Zeggen mensen dat album schreeuwt om een remastering. Want de songs zijn excellent. ja. Maar de productie is voor die tijd slecht. Okay. Als je dat nu met moderne mm -hmm. productietechniek... als je dat remastert, krijg je gewoon een veel beter geluid. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, mocht dat uitkomen, dan ben ik wel een van de gegaderen. Dan zou ik okay. het wel ja, ja, ja, ja, hebben. Ja. Mooi. <coughs> ik zie dat we nog wat tijd over hebben... voordat we naar jouw laatste nummer gaan. Dus ik wil ook nog even twee andere nummers draaien. I Had Enough uit van Londontown ook inderdaad. Ja. Vond ik ook een mooi nummer. Dus ja, je moet het zeker gaan luisteren uit uh, 78. En The Man uh, samen met uh, Michael Jackson van Peace, Pipes of Peace uit 83. Nu komen ze even achter elkaar. Oké, okay, dat waren I Had Enough en The Men, samen met Michael Jackson. En Piet, jouw laatste inbreng. Ja, dat is van uh, het album Nieuw. Ik heb heel lang geaarzeld, Wat ik daarna van vond, Nieuw, uit, ik denk, is het uit 2000? Help me, Spim, Nieuw. Ja, volgens mij wel, ja. 2003 ja, ja. of zo, of in ieder geval, begin van deze eeuw. Was hij wel heel erg weer een Beatle geworden. Waar we het over gehad hebben. Sinds Anthology uh, is hij daar ingedoken. Dat merk je ook aan de nummerkeuze hiervan. Bijvoorbeeld Early Days. Dat is echt een, gaat over de oude Beatles. Oké. Okay, ja. Yeah. Uh, On My Way To Work. Dat is ja. Ook een beetje hoe die als kleine jongen nog uh, in, de, in de aanlooptijd van de Beatles uh, was. Daar staat ook een nummer op dat heet... Um, Queenie Eye, dat is een beetje op tempo Een beetje, ja, ook niet helemaal gelukt. New, dat is een nummer wat uh, een beetje Penny Lane-achtig qua ritme. Okay, maar, ja. maar toch, hoe, hij doet te veel zijn best. Het is, het, het, het is, <lacht> het is niet echt, nee? het komt, hij wil het, het Beatle-gevoel oproepen, maar voor ja. mij lukt het niet. En ik weet okay. niet of het aan de... Composities ligt voor een deel van de productie. Want ook hier is hij weer met meerdere producenten, ik heb oh, zijn namen niet ja. allemaal nee. paraat, is die uh, gaan experimenteren. Uh, dus ik vind dat album eigenlijk een beetje um, net niet. Maar okay, er staan ja. natuurlijk wel weer een paar juweeltjes op. En een van die juweeltjes is I Can Bed. Ja. En ja. Ja, ik, moet eigenlijk, ik hoef eigenlijk niks aan toe te voegen. Het is een up-tempo nummer. Excellent nummer, helemaal McCartney Waarin hij gewoon alles klopt Ja En uh, hij zingt zelfverzekerd het, uh, het, is, het is, de productie is goed uh, Goed baswerk uh, Goede bridge uh, ja. Alles mooi, ja Hier lukte dus ja. wel, maar goed Het, is, het zijn veel nummers, of 14 nummers staan hierop. En de score is 3 A4 van de 14 Die zijn ja, echt, het is uh, te weinig, de rest uit. haalt hij net ja. niet Net niet Oké, okay, nou we gaan even luisteren naar I Can Bet van het album New. Listen to anders. Denk je dat Paul McCartney uh, Beatle-muziek heeft gemaakt... in zijn solo-periode? Zeker. Ja, zoals... Zou, is, uh, zou een nummer van hem op een Beatle-LP gekomen zijn? Uh, ja, kunnen je, kan, je hebt natuurlijk uh, de, de anthology... waarin je hoort dat hij al uh, nummers was... Uh, we hebben het nu over dat eerste solo-album van hem. Zoals Teddy Boy. Ja. Uh, speelt voor de Beatles... Zo van, is dat iets? Gaan we daar iets mee doen? Ja, ja. En Lennon maakt dat meteen belachelijk. Die gaat er lekker doorheen zitten zingen. Die denkt van, oh god, heb je McCartney <laughs> weer met zijn uh, Grammy-nummers? Ja. Uh, dus dat is niet uh, uh, op een Beatle-album terechtgekomen. het had net zo goed wel gekund. Mm -hmm. uh, ik denk zeker dat je McCartney, het uh, heeft hij waarschijnlijk ook wel bewust geprobeerd. toch wel Ook ja. door met George Martin te blijven werken. Ja. En door in de Abbey Road Studios te blijven werken, va vaak, ja, ja. om uh, ja, niet de Beatle uh, uh, uh, Heritage Riskant. door te ja, zetten. Ja, toch wel inderdaad. Ja. Heb je daar een uh, goed voorbeeld van? Dan zou je zeggen, nou, die zou ook op Let It Be gestaan uh, kunnen hebben ofzo? Nou, onder andere Teddy Boy had, denk ik, erop. Was was misschien ook zijn bedoeling. Junk heeft hij ook gespeeld tijdens de Let It Be sessies ja, ja, maar dat, Nee, dat zie ik niet op een Let It Be plaat komen, denk ik. Ze mm. hebben heel weinig instrumentale nummers gedaan, eigenlijk. Ja, ja, heb ja ik heb natuurlijk ja. ook nog een single on Junk. Dus ja. dat, dat weet ik niet. Maar, maar zeker later heb je toch echt wel Beatles-eske nummers. Uh, ja, ja, um, Ja, verder op. ja Love Songs is een goed, ja, goed, goed ja, voorbeeld. Ja, ja. Misschien een meer 10 C nummer hè? <laughs> Ja, nou goed. Dat zit natuurlijk in die hoek. Hè? Van lichte... Ja, ja. uh, popmuziek, Maar wel op een ja. heel hoog niveau. Zonder meer, ja. Ja, ja, ja. Heeft Paul McCartney te veel nummers gemaakt? Te veel muziek? Ik denk dat het hij wel, je toch een beetje middel of de rood... Ja? Hij uh, yeah? ja, is ook een van de Hij zit die... te veel Londen. Dus hij zegt gewoon... Ik vind alles wat ik maak goed. En alle albums zijn mij lief. Ja, ja, oké, okay, ja, ja. Want bijvoorbeeld, uh, volgens mij is hij een van de weinigen die over zo'n hele lange periode... echt wel staag albums ja. uitbrengt uh, gewoon een goede muziek Ja, het is ongelooflijk. Ja. Zijn, zijn werk en ethos, dat is... Door iedereen uh, wordt dat uh, ja, hè? Met, ja. met afgunst of in ieder geval met bewondering uh, bekeken. Hoe houdt die man dat vol? Ja, maar wat je zegt, hij vindt het leuk om te doen... Ja. Dus als hij in de put zit, dan schrijft hij een nummer en heb ja. ja. Nou, als hij in de put zit ook. Maar ook gewoon als hij uh, s'morgens uh, koffie ja. heeft gedronken... en uh, gaat achter de piano zitten. Ja. En ik denk dat hij, hij is nu aan het toeren. Maar ik denk dat als hij thuis is, dan ja, gaat hij dat thuis, weer doen. Op, in de bus, hè. schrijven ze ook nummers op begrepen ja. gegeven, ja. <laughs> ja. Dat was in ja. de Beatles-dagen, Hebben ze in de bus uh, veel geschreven, ja. ja. Wat is nou het het Paul McCartney-nummer? Waar ja. moeten we Paul McCartney? Maybe je aan mijn meest? Denk Daarmee eindigen? Ja. Denk, denk ik het ook is een ja. verschrikkelijk mooi nummer. Hè? Niet yesterday? Het is vanuit... Ik denk wat je zei, die moeilijke periode... Dat je vanuit een soort wanhoops... Uh, situatie... Gewoon iets, iets, iets ongelooflijk... goed uh, creëert. Ja. Dus niet omdat je je verveelt... Of denkt zal ik vandaag eens een nummer gaan zijn, Maar gewoon omdat het moet. Er moet iets uit... Ja. Uit je systeem en dan komt er dit uit. Dus zingt hij nog ergens over in dat nummer? Of uh, oh, in de tekst? Het is een, oh, ja. een Oda aan Linda. Vandaar okay. dat hij dat tot afgrijzen van het publiek tot, tot heden zit het in zijn setlist, MBA met meest. Hij kan het niet meer zingen, maar hij wil het voor Linda. Oh, nee, oké. Okay. Het is een Oda aan Linda. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Piet, mag ik je hartelijk de banken voor weer uh, twee uur mooie muziek en mooie teksten en uh, leuke verhalen? Ik vond het weer gezellig. Ja. En volgende keer, wat gaan we volgende keer doen? Zeg het maar. John Lennon misschien? Huh? Ja. We kunnen ook uh, George Martin een keer nemen. Alles oh. Ja. Uh, die heeft uh, ook hele grappige mensen geproduceerd uh, Oké. Okay, ja. Nou, we houden u op de hoogte, luisteraars. Bedankt voor het luisteren en uh, tot ziens. En we eindigen met Maybe I'm a Meest van Paul McCartney.